10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De politie heeft gisteravond tijdens de uitzending van Opsporing verzocht... vier bruikbare tips over de kunstroof in de kunsthal gekregen. Volgens de politie zijn de tips het rechercheren waard. In totaal kwamen er tijdens en na de uitzending 15 tips binnen. Mogelijk zit er nog meer bruikbare informatie tussen. In Opsporing Verzocht riep de Rotterdamse politie mensen nogmaals op zich te melden als ze gisternacht tussen drie en vier iets hebben gezien in de buurt van de kunsthal. Ook iedereen in de omgeving die een bewakingscamera heeft hangen waarop mogelijk iets te zien is, wordt verzocht de politie te bellen. Er zijn 25 rechercheurs op de kunst gezet. De dieven wisten volgens de directeur van het museum precies wat ze wilden.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 ASML, de grootste chipmachinefabrikant ter wereld, had de daling al verwacht. Klanten als Intel en Samsung zijn onzeker over de vraag in 2013... naar geheugenchips voor tablets en smartphones. Dat is weer nog, periode met regen. Vanmiddag droger, maar wel bewolkt en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen eerst wat regen, smiddags droog en af en toe zon. En het wordt morgen zacht, 17 tot 21 graden. ANUB ah, Verkeersinformatie. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat nog fiets tussen het knopen Prins Klausplein en Delft Zuid. 7 kilometer. De oorzaak was een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Contrapunt. Het toneelstuk naar de bestseller van Anna Enquist.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 En Kokkelman. Scholen moeten weer kleiner worden, vindt de Tweede Kamer, maar daar hebben ze zelf helemaal geen zin in. We moeten straks langer doorwerken en dan zou het fijn zijn als werkgevers een beetje meewerken. De praktijk is anders. Er zijn omscholingstrajecten bij ons in de organisatie, daar wil ik graag aan meedoen. Maar ik ben 55, 56, ik kom niet meer in aanmerking. Dat vind ik zonde van de investering. En het ochtendtumeur van Koos Postemaat is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Megabesturen van grote scholen moeten worden opgeknipt in kleinere organisaties. En het moet makkelijker worden om schoolbesturen te ontslaan. Dat vindt de Tweede Kamer. Anna Schippers is adjunct directeur van de Vos ABB. Dat is de belangenorganisaties van schoolbesturen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkerman. U bent het hier natuurlijk hartschondig mee eens. Nee, helemaal niet. Waarom niet? Uh, laten we het eerst even hebben over die zogenaamde opknippen van scholen... En, of besturen in kleinere eenheden. Ja? Ik denk dat... Uh, Besturen die kunnen wel groter zijn, maar voor leerlingen en ouders gaat het altijd over het schoolniveau. Ja. Die ervaren dat helemaal niet, dat er misschien een wat groter bestuur boven zit. Hè, vooral in het voortgezet onderwijs dan gaat het om uh, geen leerfabrieken, maar doodgewoon gewoon om kleine eenheden. Dat geldt voor het primair onderwijs natuurlijk al helemaal. Ja. Daarbij komt dat het in een heel aantal regio's in Nederland... Heel erg belangrijk wordt voor besturen om samen te gaan. Simpelweg omdat het leerlingenaantal afneemt door krimp. Ja. En daardoor de kwaliteit van het geboden onderwijs niet langer gegarandeerd kan worden. als besturen heel klein zijn met een paar schooltjes. Dus om beter personeel aan te kunnen stellen moet je ook wat bulk hebben. En ook bulk? om, nou laten we zeggen, moet je kunnen kiezen uit. Uh, uh, ...uit personeel dat voldoet aan de kwaliteit. En als je een paar schooltjes hebt... ...en je hebt wat minder uh, personeel die dan op die school moet blijven. Dan kun je ook veel minder zorgen voor bijvoorbeeld mobiliteit, hè? dus verplaatsen van personeel. Ja. Maar het gaat niet maar... alleen daarom, het gaat ook om bijvoorbeeld kunnen inkopen op een voordelige wijze. Daarvoor heb je toch een wat grotere schaal nodig. Ja. Bovendien maar... is er een fusietoets, daar wil ik ook even op wijzen. Er is een commissie die kijkt wanneer besturen samen willen gaan of daar goede argumenten onder liggen. Ja. Maar ik kan me toch echt herinneren uit het verleden dat de hele onderwijswereld op zijn achterste benen stond... toen die scholen groter moesten worden en er sprake was van uh, schaalvergroting. En nu is er uh, een pleidooi voor schaalverkleining, althans dat is de wil van de Tweede Kamer. Ja. En nu staat u weer op uw achterste benen. Nou, het kan wel zijn dat uh, de situatie zoals het in het hoge beroepsonderwijs is, in het hbo... Uh, nu wordt geprojecteerd op bijvoorbeeld het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. En dat zijn toch wel hele andere eenheden. Ja, maar wat zou, de bedoeling is vers, schaalverkleining en daardoor beter onderwijs. En ook meer controle. Nou, controle is natuurlijk prima. Maar ik zeg, wij zeggen bij vos B dat schaalverkleining niet per se kwaliteitsvergroting is. En de argumenten heb ik daarvoor net gegeven. Ja. Is het ook niet zo dat het makkelijker moet worden om schoolbesturen te ontstaan? En dat is natuurlijk bij u een open zenuw. Want dan uh, staat uw baan, uh, misschien niet uw persoonlijke baan... maar van uw leden wel heel snel op de tocht misschien. Nou ja... Het zijn allemaal van die hele erg kort door de bocht redeneringen. Um, een bestuur dat niet functioneert moet natuurlijk opstappen. Dat geldt voor elke sector, dat geldt ook voor het onderwijs. Maar, maar... dat gebeurt in de praktijk helemaal niet zo makkelijk. Want de raad van toezicht, de raden van toezicht zijn veel te laks. Die laten het allemaal maar gebeuren vaak. Nou, kijk, waar het om gaat is de bestu het bestuur. Dat is altijd de spil. Het bestuur zorgt ervoor dat de toezichthoudende organen, en dan onderscheiden wij niet alleen maar een raad van toezicht bij het openbaar onderwijs, maar we hebben hè, een interne raad van toezicht, we hebben ook een externe raad van toezicht, de gemeente, maar ook een GMR of een MR, dat is ook een toezichthoudend orgaan. Wat is een GMR? Dat is een, uh, een, een, een MR, dus een soort ondernemingsraad. Een medezeggenschapsraad? Ja, een medezeggenschapsraad okay. op bestuursniveau. Ja. En waar en, staat de G dan voor, GMR? Gemeenschappelijke. Ah, Gemeenschappelijke, gemeenschappelijke ja. Um, maar die toezichthoudende organen, dat zijn nou niet per se de, de vliegwielen. He, het gaat om het bestuur. Dat is de spil En die moeten zorg voor dat die toezichthoudende organen ja. juist volledig en tijdig worden geïnformeerd. Ja, maar nou is het probleem dat veel bestuurders, eh, en nu hebt het over die bestuurders buiten de CAO om hun eigen arbeidsvoorwaarden hebben afgesproken. En dus nauwelijks op fouten zijn aan te spreken. Nou ja, kijk, een raad van toezicht moet van tevoren natuurlijk bij het aanstellen van bestuurders... Uh, goed op orde ja. hebben dat ze weten hoe te handelen als een bestuur... Bijvoorbeeld in de ideale legiteert. wereld, maar zo is het niet. Nou, ik weet niet of dat echt voor het onderwijs... en dan heb ik het uh, wat voor ZBB betreft over primair en voortgezet onderwijs... of dat wel opgaat. Wat u net zegt over uh, dat raden van toezicht, uh, besturen belonen... als ze naar huis worden gestuurd en dergelijke... of dat, de, uh, dat ze niet in staat zijn om besturen te ontslaan. Dat gebeurt wel. Nou ja, in 2008 wees uw organisatie nog op een gebrek aan toezicht. Ja, dat was een momentopname in 2008... waarop we hebben gekeken van hoe staat het nu met dat toezicht... is dat intensief genoeg? Inmiddels zijn we een paar jaar verder... en wij zien dat besturen, nogmaals, primair voortgezet onderwijs... hun stinkende best doen om dit allemaal op orde te krijgen. Wij geven er ook trainingen voor... Uh, die deskundigheidsbevordering is ook heel hard nodig. Dat erkent OCW bijvoorbeeld ook. Hè. Wij hebben als het ministerie? Een van het ministerie. Ja, wij hebben als een van de besturenorganisaties ook middelen gekregen om besturen te trainen op het gebied van financieel beheer, planning en control. Maar dat zouden ze toch al lang in de vingers moeten hebben voordat u ze überhaupt aanstelt? Nou, uh, wij stellen ze niet aan, maar um, ja, maar voor het openbaar onderwijs wil ik dan wel zeggen: wij zijn eigenlijk nog niet zo heel lang verzelfstandigd. Ja. Wij zijn natuurlijk altijd onder overheidsbestuur uh, geweest, hè, gemeentebestuur. En de afgelopen tien jaar zijn bijna alle schoolbesturen uh, op eigen benen gaan staan. Um, die zijn met de zaak geld door de gemeente uh, verzelfstandigd uh, en soms ging ook wel expertise vanuit de gemeentehuizen mee, ja. maar ook niet altijd. Dus je ja. zou kunnen zeggen dat het is een, een, een iets wat in ontwikkeling is. Ja, vandaar het pleidooi van de Tweede Kamer om uh, iemand die er een bende van maakt als bestuurder om die weg te kunnen sturen. Nou kijk, een bestuur moet natuurlijk een aantal dingen goed doen. Die moet ja. ten eerste Op de centen passen, dat... bijvoorbeeld. Ja, maar ook zorgen dat die toezichthoudende organen goed geïnformeerd worden. Ja. En een raad van toezicht moet in staat zijn om kritische vragen te stellen. En als die informatie niet er is, moet ze erom vragen. Ja. En, uh, ja. Dus wij leggen de maar... nadruk toch op het bestuurlijk vermogen. Hè? En, en als de bestuurder dat niet doet, dan moet de raad van toezicht zeggen... wacht eens eventjes, maar... jij moet de dingen zo regelen dat die informatie van de boven komt. Maar mevrouw Schippers, we gaan toch niet het wiel uitvinden als de fiets al lang en breed rijdt? Um, dat is ja, maar goed. Uh, uh, in het openbaar onderwijs nogmaals is dat toch een iets wat in ontwikkeling is. En ja. wij hebben het gevoel dat er enorme slagen worden gemaakt. Als ja. wij dat kortlopend onderzoek weer zouden doen, ja. dan wil ik weten dat het er heel veel beter uitziet. Nou goed, de Tweede Kamer heeft daar klaarblijkelijk niet zoveel vertrouwen in. De Tweede Kamer is overigens wel een medewetgever. En als er een wet komt, dan hebt u het nakijken. Wat gaat u dan doen? Nou, wij zullen alles in ons best doen om onze belangenbehartigingen, onze lobby bij de Tweede Kamer te intensiveren. We hebben nog wel meer wensen wat dat betreft. Maar um, ja. wij doen er alles aan. Wij willen ook graag gemeenten. Uh, wij vragen ook je aan bij Vors ABB. Voor een bedrag van duizend euro per jaar kunnen wij zorgen voor deskundigheidsbevordering. We trainen gemeenteraden en gemeenten. En uh, we trainen ook onze besturen. U kunt van onze kant verwachten dat wij er alles aan zullen doen... om de politiek te van overtuigen dat we wel de goede kant op gaan. En daar waar natuurlijk dingen absoluut faalijk aan het misgaan... ja, dat is het helder, dan moet een bestuur naar huis. Maar dat is echt uitzondering. Anna Schippers, adjunct-directeur van Schipper, de VOS... Schipper, sorry. Schipper? Schipper, ja. Neem me niet kwalijk. en Geen van niks. VOS ABB klopt wel? Klopt helemaal, Waar staat ja. dat in hemelsnaam voor, VOS ABB? De Vereniging van openbare Scholen en Algemeen Toegankelijk Onderwijs. Ah, de korte afkortingen waren op. Juist. Hartelijk dank. Ja, u ook. Graag gedaan.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 Als we straks langer moeten werken, dan is er een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers. Die hebben nu nog heel wat te leren. Hoort u in deel 3 van de serie Grijsgebied in een reportage van Marcel Tekker. We hebben op dit moment 3,3 miljoen 65-plussers en 5,8 miljoen uh, 50-plussers. We staan aan de vooravond van een enorme pensioengolf. Een golf van iets meer dan 1 miljoen mensen die in de komende vijf jaar stoppen met werken. Ze kunnen van het pensioen langer genieten dan ooit. En dat heeft gevolgen voor de kosten van de gezondheidszorg, de hoogte van de AOW-premies in onze pensioenen, om maar een paar dingen te noemen. Al die ontwikkelingen hebben ook grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Door die pensioengolf, de vergrijzing en de ontgroening ontstaan er tekort aan personeel. Lange doorwerken zou dat probleem op kunnen lossen. Maar volgens Liane den Haan, algemeen directeur van Ouderenbond AMBO... zien werkgevers eerder problemen dan oplossingen. Ouderen hebben een enorm kapitaal, maatschappelijk maar ook financieel. Dat betekent dus dat je daar goed naar moet kijken. Oudere werknemers zijn deskundig hebben vaak wat meer senioriteit, wat meer rust, levenservaring. Daar kun je als werkgever heel erg veel gebruik van maken... door bijvoorbeeld ouderen met een deeltijdpensioen te laten gaan... en te zeggen, voor het overige deel ga jij gewoon een jongere coachen en helpen. Um, ik denk dat dat hele leuke oplossingen zijn waar jongeren ook profijt van hebben. Ja. Maar er is wel veel kou, koud watervrees, hè? kun je gerust zeggen, bij de werkgevers. Want die zien toch dat grijs als een risico. Nou, ik denk dat het er eigenlijk heel plat op neerkomt... dat het uh, meer het verhaal is dat ze gewoon te duur zijn. Kijk, oudere werknemers zijn natuurlijk duurder dan jongere werknemers. Uh, ook daar zijn oplossingen voor. Er zijn heel veel ouderen die door willen uh, werken... en desnoods ook gewoon aan demotie de willen doen. Uh, ik denk dat je daar toch met elkaar naar moet kijken. Want ook... Als werkgever moet je, je beseffen dat je heel veel aan die mensen kunt hebben... en dat je eruit moet halen wat erin zit. En dat het voor de opbouw van je personeelsbestand ook prettiger is... als je dat over de leeftijden uh, verdeeld hebt. Dus daar valt nog een wereld te winnen. Volgens tot nog toe beschikbare gegevens... zal op grond van de nieuwe Algemene Ouderdonswet... een pensioen worden verstrekt van plusminus 765 à 770 miljoen gulden. Ik vraag me af of politieke partijen, en dan bedoel ik ook echt allen... Uh, het wel serieus hebben genomen. Want toen Drees en 57 de AOW invoerde, toen zei hij al... er komt een probleem, dat was uitgerekend. 2020 gaat de vergrijzing pieken, is de AOW niet meer betaalbaar. Er moet een AOW-spaarfonds komen, dat was er ook. Daar is nooit geld ingestort. En dat betekent dus nu dat we echt een groot probleem hebben. Nou, dan kun je met elkaar wel sprookjes vertellen... maar dan moet je het probleem ook oplossen. Dan wordt er gezegd, ga doorwerken tot 67...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 Er komen helaas ook bij uw uh, organisatie heel veel voorbeelden van leeftijdsdiscriminatie binnen. Uh, geeft u daar eens voorbeelden van? Nou, Dat, dat vindt eigenlijk al plaats van nog 45. Uh, iemand uh, van 46 die belt en die zegt: Ik bel de ouderenbond, want um, ik word ontslagen. Uh, ten koste, of ten gunste eigenlijk, van een jongere werknemer. Uh, mensen die bellen en zeggen: Nou, er zijn omscholingstrajecten bij ons in de organisatie. Daar wil ik graag aan meedoen. Maar ik ben 55, 56, ik kom niet meer in aanmerking. Want mijn werkgever zegt ook gewoon heel concreet: Joh, daar ben jij gewoon te duur voor. En je gaat toch over een x aantal jaar met pensioen. Dat vind ik zonde van de investering. Ik vind het echt waanzin. Tekorten op de arbeidsmarkt kunnen worden opgelost door het pensioen uit te stellen. en de vergrijzing beter te benutten dan nu het geval is. Maar dan de 72-jarige Jan Goeiers. Die hoeft volgens welk politiek voornemen dan ook al lang niet meer te werken. Nou, Jan is een, uh, al, al langere tijd een zeer betrouwbare medewerker voor ons. Het is ook een kwestie van uh, dat ik het graag doe. Hij heeft uh, uh, al een aantal jaren uh, voor ons bij een bedrijf in Breda gewerkt. Een beetje onder de mensen zijn. En... In de tussentijd is Jan met diverse uh, klusjes tussentijds uh, aan de slag gegaan, totdat uh, vorige week dus uh, ingezet op een, op een middelbare school.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 Komt er een strengere winter, dan is dat de doodsteek... voor kleine metaalbedrijven, straks. Eerst eerste uur, de tumeur hier is Koos Postema. De Verenigde Staten van Europa, moet het daar naartoe? Te vergelijken met de Verenigde Staten van Amerika... en de Bondsrepubliek Duitsland? Nee, zegt duidelijke meerderheid in het tobberige Europa van vandaag... Zo lijkt één minister van Financiën voor Europa een goed idee... in deze crisis, maar ons land heeft dat plan meteen afgewezen... en anderen zullen zeker volgen. Er heerst angst voor verlies aan eigenheid, zou je kunnen zeggen. Afscheidingsbewegingen bloeien dan ook op. Lekker klein zijn op jezelf en ook voor jezelf doorgaan. Catalonië wil zo zelfstandig worden. Weg van het gehate Madrid. Beieren, rijkste staat van Duitsland heeft geen zin meer het arme Berlijn financieel te steunen, wil onafhankelijk zijn. In Vlaanderen wordt het streven los te gaan van Wallonië sinds zondag revolutionair genoemd. Schotland gaat een referendum houden, wil los van Engeland. In ons land blijft het stil. Geert Wilders geeft Brussel de schuld van alles, zelfs dat VVV onderhand staat. Maar ik heb de indruk dat er minder naar hem geluisterd wordt sinds de verkiezingen. Ook de Friezen blijven stil. Al bestaat daar sinds jaar en dag de Friese Nationale Partij. Met vertegenwoordigers in gemeenteraden en provinciale staten. Afscheiding is kennelijk bij de Friese niet, of nog niet, aan de orde. Eens vochten de Friese de dominante Hollanders hun land uit. De slag bij Warns. Daar zijn ze trots op. Dat vieren ze nog jaarlijks. Het verhaal gaat dat toen de Hollanders met bebloede koppen afdropen een jonge Friesin op een dijk staand, haar rug naar de verslagenen toekeerde... haar rokken opschortte en twee ronde witte billen liet zien. Zo van lekker peu. Maar er schijnen toen toch een paar Hollanders geweest te zijn... die ondanks de bloedige nederlaag meteen weer terug wilden naar Friesland. <lacht> Korsposterwa, morgen, het ochtendtumeur van Henk Spaan. Kent u deze nog? Olivia, Newton-John en ILO at Xanadu. Manadou, Louvie Newton-John en Electric Light Orchestra. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar De Caro op Radio 1. Mocht het strenge winter worden, dames en heren, dan is dat de doodsteek voor kleine metaalbedrijven. Dat vreest althans de brancheorganisatie MetaalUnie als de huidige vorstverletregeling verdwijnt. Jos Kleiboor, goedemorgen. Goedemorgen. U ben directeur beleid van MetaalUnie. Wat dreigt ja. er te veranderen aan deze vorstverletregeling? Een aantal regelingen in de WW worden samengevoegd tot één calamiteitenregeling. Nou, op zich is daar uh, helemaal niks mis mee. Alleen wat er gebeurt is dat in die calamiteitenregeling een eigen risicoperiode voor de bedrijf is opgenomen van twee weken. En die wordt voor het een keer verzwaakt met twee extra weken. Dat wordt je op een eigen risicoperiode van vier weken. Terecht komt, ja. Wat nu ja, helemaal niet bestaat. En nee. bedrijven worden er echt door getroffen. Ja, dan moeten we dat even uitleggen. Nu betalen kleine bedrijven trouwens ook de grote, betalen premie. Hè, voor als de vorstperiode aanbreekt, vorst aanbreekt en mensen niet meer kunnen werken. Um, en dat is een premie die kleine bedrijven nog wel kunnen opbrengen. Grote bedrijven zeggen nu, we hoeven die premie echt niet te betalen... want we hebben reserves genoeg om uh, het fors geletten, die de eerste periode eigen risico te kunnen overbruggen. En kleine bedrijven kunnen dat niet. Zeg ik het zo goed? Ongeveer. Uh, bedrijven betalen WW-premie en in die WW-premie zit een, een regeling opgenomen waardoor werknemers die niet kunnen werken gecompenseerd worden vanuit de WW. Um, en de eerste zes maanden van de WW-premie wordt sectoraal uh, betaald. Dus elke sector betaalt de eerste zes maanden zijn eigen werkloosheidsrisico. Ja. Nou, die WW-premie bevat dus onder andere die regeling. Dus als mensen uit onze sector uh, forsvelet krijgen, dan zit dat in die premie en dat betalen de bedrijven dus met z'n allen. Het is collectief geregeld. Ja. En het probleem is dat het nu individueel bij MKB bedrijven neergelegd wordt en ja. die kunnen dat gewoon niet betalen. Maar nou hebben we de afgelopen jaren toch uh, geregeld uh, vrij strenge vorstperiodes meegemaakt. Uh, waarom zijn die grote bedrijven dan toch van zin om uh, de eerste maand eigen risico zelf te betalen, als ze dat ook in die WW premie kunnen uh, verdisconteren? Wat je ziet is dat uh, bedrijven die, uh, die klein zijn en heel veel direct personeel hebben... die worden hard getroffen als die mensen niet kunnen werken... want dan krijgen ze ook geen inkomsten. Ja. Dan krijgt het bedrijf geen inkomsten. Ja. Grotere bedrijven die hebben vaak uh, andere werkzaamheden die wel door kunnen gaan... die ja. of binnen zijn of in ieder geval niet getroffen worden daardoor. Ja. Dus die hebben daar ietsje minder last van. Ja. En die kunnen dat zeg maar, in, hun, in hun kosten bij het grote bedrijf wat makkelijker verdisconteren... dan een klein bedrijf wat alleen maar mensen heeft ja. die uh, naar buiten moeten. Dat kan ik volgen. Nu zegt u dat is mogelijk de doodsteek voor kleine metaalbedrijven... om hoeveel bedrijven... Gaan Gaat het, dan? Nou, het, gaat, het gaat om vele duizenden bedrijven. Als je naar onze achterbank kijkt, dan zie je in de metaal uh, ook bedrijven die natuurlijk gewoon binnenwerken. Die hebben er wat minder last van. Maar heel veel uh, metaalproducten die gemaakt worden, worden ook gemonteerd. En die bedrijven worden erg getroffen. Dus het gaat om, om, om vele bedrijven die getroffen worden. En uh, nou, we gaan al naar een eigen risicoperiode van twee weken. Dat is al meer dan nu. En wij zien geen enkele reden waarom dat naar vier weken zou moeten gaan. Goed, de Tweede Kamer bespreekt de komende week hoe de nieuwe vorstverletregeling eruit moet gaan zien. Op naar Den Haag, zou ik zeggen. Oké, okay, dat gaan we doen. Dank u wel. U ook bedankt, Jos Kleiboer, directeur beleid van MetaalUnie. Als gasten zelf een einde maken aan het gesprek is dat wel zo praktisch. Hartelijk dank. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Ik zie u eh, graag terug eh, vanavond bij KRO's Oog en Oog... met eh, oorlogsverslaggever en natiejager Arnold Karskens. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. En wij gaan naar Weesp, want daar staat een bus met Bus. Jeroen Wilaert over de grote bekken van Nederland, als ik het goed heb. Ja, Sven... Ze kunnen alles van jou zeggen, behalve dat je een grote bek hebt... dat je lomp bent en dat je heel gewoon bent. Maar ik vraag me eigenlijk wel eens af of jij wel een Nederlander bent. Volgens mij ben je gewoon een keurige zeeuw. <lacht> we gaan het hebben over dit soort verschillen na half elf. Sven, van onder molen de, vlieg, de vriendschap. En we hopen na een half uur dat we toch nog vrienden met Nederland zijn. Tot straks. Radio 1. De helft van de moerasgebieden in de wereld is in de vorige eeuw verloren gegaan, meldt Milieuorganisatie van de Verenigde Naties. De verwoesting van de moerasgebieden staat beschreven in een rapport dat op een congres in India is gepresenteerd. De Rotterdamse politie heeft gisteravond tijdens de uitzending van Opsporing verzocht... vier tips over de diefstal in de kunsthal gekregen. Volgens de politie waren de tips het rechercheren waard. In totaal kwamen er tijdens en na de uitzending vijftien tips binnen. Na de dood van de Libische leider Gaddafi... zijn tientallen medestanders uit zijn konvooi door de oppositie omgebracht. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn de meesten eerst mishandeld. Zaterdag is het een jaar geleden dat Gaddafi werd omgebracht.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 De Nederlander bestaat. Hij is lom, onbehouden, zuinig, zeurderig en vooral heel gewoon. Zonder passie. De Nederlander houdt niet van buitenlanders, Europa en kunst. Herkent u zich al? De Nederlander is ondernemend, voorkomend, beschaafd, avontuurlijk, heel kosmopolitisch, hartstochtelijk en dol op cultuur. Is dat misschien uw zelfbeeld? Pas op, Nederlanders. U bent niet zo gewoon als u denkt. Om niet te zeggen zo Nederlands. Jacob Vossenstein is de expert die we hebben gevraagd... om in de bus onder molende vriendschap te komen in Weesp. Daarbij de vecht zo heel rustiek en zo Nederlands. Um, voor de indruk, de indruk die u zelf wilt maken op buitenlanders of in het buitenland. Hoe lomp bent u dus en hoe beschaafd? Hoe wilt u erop staan in het buitenland of wil ik u daar liever niet tegenkomen? Jacob Vossenstein schreef een boek dat komende vrijdag verschijnt... Pas op Nederlanders, ondertiteld over een volk dat minder gewoon is dan het zelf denkt. Het gaat vooral over de indruk die u dus maakt op buitenlanders of in het buitenland. Slager keurt den eigen vlees. De centrale vraag is, wie denkt u eigenlijk wel dat u bent? Of zegt u... Doe jij nog maar gewoon. U kunt erover bellen met 0800 1121. 0800 1121. Tweeten hashtag lijn1. Of mailen lijn1. Apenstaatje.nl. De Nederlander is een mailzak. Je kunt erop blijven slaan. Hij gaat toch nooit staan? De Nederlander is een mailzak. Die niet reageert. Want dat is verkeerd. En bovendien hebben ze hem dat nooit geleerd. Arman zong er al heel lang geleden over. En maar lijn 1 gaat op modern onderzoek. Eh, we hebben toevallig een gewone, lompe Nederlander uitgenodigd. Want Sjaak Bral, dat ben jij toch gewoon? Uh, ja, ik zou als zodanig... daar zal misschien nog een klein laagje vernis overheen zitten, maar het, het klopt aardig. Ja. ja, moet je kijken alleen hoe je eruit ziet, joh. Gewoon zo'n gewone, afgerachte ja, spijkerbroek. Nou ja, de webcam staat op jou gericht, hoor. Dus het, dat is nog veel nee, erger, eigenlijk. ik heb eigenlijk, het niet maar over maar... mijn zelfbeeld. Oh. <laughs> ik heb het over jou. Ja, gewoon uh, lomp. Ik weet niet. Zo'n botte hagenaar ben je dat, ja, ja, dat is misschien wel waar. Ongemanierd. We ja, ja ik, ik moet me daar toch helemaal inderdaad bij neerleggen. Ik, ik heb een voorstelling gemaakt over, over Nederlanders. En daar kwam dat beeld ook alweer een beetje uit. Uit. Maar wat is er mis mee om gewoon en lomp en dom te zijn? Dus je hebt doorgeleerd. Je hebt toch wel een voorstelling van Ja, voor elkaar nee, ik gekregen. heb een, een prachtige voorstelling over gemaakt. 129 keer gespeeld, tot ver in de buitengewesten. De Curaçao uh, tot aan Brunei toe. En dat was? Welke voorstelling? De voorstelling Wij Nederlanders. Ja. In Curaçao? Ja, ook Voor meneer Scholten gespeeld? Nou, nee, nee. Zo, zo maffioos ben ik nu niet. Maar zo het was, was... jaren daarvoor nog gelukkig. Ja. Ja. En wat was de insteek? Nou ja, de insteek was natuurlijk de spiegel voorhouden. Wat je in het theater vaak doet: de huidige, heilige huisjes omver uh, gooien. Ja, en daar kwam inderdaad dit beeld ook wel weer uit. Maar aan de andere kant mogen we er ook wel blij mee zijn dat we in ieder geval iets uh, hebben. Want het punt is natuurlijk: wij hebben niet echt een identiteit. Dat, is, dat hebben we onszelf natuurlijk aangeleerd: ge, uh, een identiteit. Nou, daar heb ik je enigszins botte spiegel voor gehouden. herken je er toch iets van? Of heb je toch ook een heel gevoelig zieltje? Nou, en, uh, ja, hou je toch echt wel ja, van kunst? Ja, ja, de Nederlander houden ook van kunst. En vinden het ook heel erg dat Matisse en weg is uit de kunsthal. Wij zijn wel een uh, ja, snel posieltje getrapt, maar we laten het niet zo snel merken. Dat is ook een kenmerk van de Nederlanders. Hè? Niet gelijk tegenin. tegenin. Hagenese hebben dat wel hoor. Die zijn een vrij. Oh, achter de nou, trom. nou. Okay, ja, als ik, steen, als ja, ik op internet kijk wat daar allemaal uh, over het voetlicht komt. dan zijn we ja, heel gauw op de Maar dat, dat is natuurlijk het hele probleem dat mensen heel snel kunnen de reageren. Bloggers, zeggen, de, de bloggerscultuur ja, heeft Ja, de Mensen wel denken wel. niet meer na voordat ze reageren. Vroeger moest je een brief schrijven. en dan schreef je een geachte meneer Kan. wilt u alstublieft ophouden met die grap? Nou, dan was je je woede al kwijt. Tegenwoordig gooien ze gelijk op Twitter. Het riool van de bloggers, zegt u het over. En vroeger was meneer Kans zijn functie ook om de kritische blik in de zaal te gooien. Ik weet niet of dat ook jouw functie is. Zeker wel, ja. Maar wat is uw zelfbeeld, meneer Vossenstein? Mijn. Oh, hoe lang hebben we? Nee, daar gaat het niet zo om. Ik kijk naar Nederland door de ogen van buitenlanders, maar buitenlanders, expats en buitenlandse studenten. Niet zomaar de. Expats. Experts. Van die mensen die hier komen werken, een ja, tijdje. Ja, een paar jaar. Dus niet uh, voorgoed. Zijn dat eigenlijk vervelende, verwende intellectuelen met linkse hobby's? Nou, dat laatst al helemaal niet, nee? want ze werken bij het bedrijfsleven. Dus dan. Oh. Heb je de neiging stropdus. om iets minder links... Ja, vaak is ook wel wat vlotter om. Maar mensen met goede functies in het algemeen. En die dus ook hoog opleiding. En die verbazen zich over ons. En die verbazen zich, ergeren zich, amuseren zich. Lachen ons uit achter ons rug, ook wel. Ja, even, even een, een, een kleine opzomming. Het, Nederland beeld, het Nederlander beeld volgens Vlamingen. Onbescheiden. Duitsers. Ontspannen. Engelsen. Takloos. Aziaten. Ruw. En Amerikanen. Nou ja, dat is ongeveer dus mijn zelfbeeld, maar nu dus uh, het verschil tussen bijvoorbeeld inwoners van Amsterdam en Helmond, al heel erg groot. Tukkers, we hebben ze laatst gesproken in de bijkorf in Enschede, lastig, mm. en, maar ook een groot verschil tussen Marokkanen uit uh, pakweg Enschede en Den Haag. Ja. Ja, dus het, het, maar er is heel veel verschil tussen Marokkanen daar he, in Nederland. Ja, natuurlijk. En ook als je kijkt naar het taalverloop. Als je de, de taal zou, zou bekijken, als die loopt vanuit de, de kustdialecten naar Rotterdam. dan zit er al zoveel verschil in een taal, dus cultuur. En cultuur zegt wie je bent, of wie je zou moeten zijn in ieder geval. Ja, wij, wij hebben wat dat betreft in Nederland zoveel verschil. Het is een lappendeken. En die buitenlanders lopen daar tegenaan, meneer Volsten. Die denken van ja. Nou, wat de, doen? de buitenlanders die ik dus vooral spreek. die, die zien het lappendekenachtige niet van uh, regio naar regio's. Oké. Okay. Die zien het Verschil echt niet tussen een overijsselaar en Zuid-Holland. Maar dan komt dat ook niet omdat ze vooral in de randstad wonen? Dat ook. Maar ja, je moet dan wel heel diep ingevoerd zijn om die nuances te leren kennen. En de taal spreekt daar een rol bij. En ze proberen best Nederlands te spreken of te leren. Maar. Uh, ja, dan leer je natuurlijk van je juf of meester ABN. Uh, en en verder... HDG, dat gaat maar niet. Oh, er zijn een heleboel andere talen met HDG. Dus er zijn mensen die dat uitstekend kunnen. Maar waar lopen ze dan het meest uh, tegenop, die buitenlanders? Uh, tegen onze kritische instelling. Dat we, en dat we die dus recht in het gezicht ook melden. Mm. En we, we zijn nogal negatief, hè? Wat? bot, maar ook mopperaars. En we willen vooral zien wat er niet deugt. Zijn we nog trots in Nederland eigenlijk op het land? We zijn of hartstikke trots, maar op een rare manier. We zijn niet erg trots. Of, althans lopen niet te koop met trots op de geschiedenis... en de, de ze het van. Maar we ja. zijn heel chauvinistisch over onze manier van leven. Dat ja. is de beste. Maar het was ook onze Matisse en onze Picasso dat die gestoonderd <laughs> Nou, die <coughs> kwamen uit Rotterdam, ja, zoals je weet, wel ja. Ja. Maar ik begin over die trots, want wij hebben weinig uh, trots in Nederland wel, hoor. Dat kwam bij mij uit die voorstelling, ook die cabaretvoorstelling die ik maakte. We hebben ook maar we hebben één nationale feestdag. Eén echte Nederlandse nationale feestdag. En dat is Koninginnedag. Dus Hij is de dag dat nou. wij een cup winnen. Dat is de... Nou, nee, dat is... <laughs> De, de nou, we hebben wel meer feest, maar weinig ja. nationaal. Ja. Het is inderdaad een dag dat van, van IJsden tot uh, Tessel iedereen... Wat ja. interessante vind ik, Sjaak zei dat net ook al uh, in alle beschaafdheid... heeft het ook in het buitenland gespeeld, dat beeld ja. Voor Nederlanders die daar, die daar zaten. En ja, herkennen tot die verhaalden. zich dan nog wel in het Nederlander zijn? Nou, weet je, daar, daar, die houden zich nog heel erg vast aan de tradities hè, en aan de traditionele dingen. En dan is het wel heel pijnlijk als je komt vertellen dat de kroket helemaal niet Nederlands is. natuurlijk En de hutspot niet en de kaas niet en... Uh, het enige wat we in Nederland nog hebben was de Hagelslag, maar die is nou verkocht door fans aan de Vermeerma Heins in Amerika. Je moet je dus ook, nagaan. wat ja, de Hagelslag is niet typisch Nederlands. Is uh, iemand aan de telefoon? Ralf Hagenaar? Ja, Margerand uit Den Haag. Afhankelijk uh, ben ik. Ik ben Hagenaar. Ja. <coughs> Vertel. Nou, ik, ik, ik woon, ik woon dan, ik ben wel eens Haag, ik ben en blijf Hagenaar, maar ik woon momenteel in Nettenleur. en ik, dat is dus dicht bij de Belgische grens. Maar inderdaad, als je in België komt, dan, dan hebben ze, vooral Antwerpenaren, die hebben toch, toch, wel redelijke bezwaren tegen het gedrag van, van veel Nederlanders en dat, dat, kan ik ze niet anders nou, gelijk geven. Dat, dat, dat, vaak onbehouden, onbeschoft optreden zoals ze zich uiterlijk tonen, maar ook in het taalgebruik. En dat is niet alleen in, in België. Dat zie je overal waar Nederlanders zitten momenteel. Vooral jongeren die, begaan, die, die kennen de grenzen niet meer. Die zuipen zich een, een slag in de rondte. En, en, ook in Antwerpen? Ja, en dan treden ze op alsof ze gewend zijn in Nederland. Maar gaat ze, hij de wever wat, wat aan het, doen, hoor. De masters of the universe. Waar, ze veel toegelaten, waar veel toegelaten wordt, meer dan in het buitenland. Ja. En dan denk ik, het begint toch echt met, met, met, met een beetje opvoeding. Ik, ik vind ook het woord hagenees vind ik een verschrikking. Dat, dat, is, dat is iets wat, wat nou, misschien een jaar of twintig geleden nog niet eens bestond. En Ik, ik hecht altijd aan het gebruik van, van meneer, zoals Louis Couperus dat zei... Zo ik dan iets ben, dan ben ik een hagenaar. En dat, dat, dat kan je er niet genoeg in rammen. Dat... Ja. Ik mij ben opvalt... er altijd nog trots op dat ik een hagenaar ben maar en natuurlijk. geen hagenaar Maar wat mij opvalt, sorry voor uw beleefde onderbreking... u vertelt dit enigszins beschroomd, alsof u zich schaamt voor ons. Ja, dat eh, dikwijls wel. Dat is natuurlijk in, niet, niet, niet in algemene zin... want er zijn genoeg Nederlanders die, die, die zich wel gedragen. Helaas is dat wel de oudere garde aan het worden. Maar je merkt gewoon... Dat, dat er een, een, een, een, een soort verloedering aan de gang is. En dat is in Nederland, dacht ik, meer dan, dan in het buitenland. Ook in de jeugd, als je ergens binnenkomt, in, in, in, ook in... in... Frankrijk, Parijs, in de musea, de jeugd daar, die is veel gedisciplineerder. Die hebben kennelijk opvoeding gekregen. En dat, dat, je merkt gewoon dat het in Nederland uh, kennelijk niet meer uh, prioriteit is. Dat Ik kinderen dank... ook behoorlijk opgevoed worden. Tuurlijk. En Ik... dat vertaalt zich vooral in de, in de jongere groep, ja. nu rond de 20. Die weten totaal de weg niet meer. Ik dank u voor uw uh, belangrijke bijdrage. Meer mensen kunnen nou. bellen op 0800 1121. 0800 1121. We hebben al één Nederlander telefoon gehad die zich dus schaamt voor ons. Meneer Vossenstein, u zat te knikken. Mm -hmm. Pas op, Nederlanders, heeft u geschreven. Ja, nou, ik knikte vooral bij uh, wat u meneer zei over uh, Nederlandse jeugd. De enige andere groep die daarmee te vergelijken is... ik woon in Amsterdam, zijn de, de EasyJet-toeristen uh, uh, van het weekend. Uh, uit Noord-Engeland met name. En ik, ik heb sterk de indruk dat op een of andere manier... Noord-Engeland en Nederland niet alleen veel uh, overeenkomst hebben. Noord-Engeland, niet Londen. We hebben het hier dus over een belangrijke Easy-luchtbrug... tussen deze uh, twee Ja, eigenlijk wel. Maar goed, die komen dus ook bij ons... om de beest uit te hangen, ja. wat onze jeugd dan in Antwerpen... onder doet, maar de, de, inderdaad... Ik kan niet Anders zeggen, onbeschoftheid van Nederlandse jongeren is werkelijk niet internationaal. Dus Braal, typisch dit, Nederlands. Dit, Bral, dit, en, wat, dit, is, wat, wat, dit is typisch Nederlands. Wat, wat, wat meneer Volstein doet, wat meneer aan de telefoon deed, uh, overigens zijn keurige zelfbevlekking. Nou, klagen. Klagen zijn we in Nederland zo goed in, jongen. We zeiken, zeiken over het weer. Altijd maar klagen. In Nederland is het land met de meeste klik en, en klaaglijnen ter wereld. Weet je? We zijn daar heel goed in in klagen. Ook een typisch kenmerk van de Nederlander. Ja, maar moet je eens kijken wat Helmonders, wat er over Helmond wordt verteld. De volgende grap. God weet alles, maar een Helmonder weet het nog beter. Ja, ja dat zou dus ook uh, een adagium kunnen zijn voor de experts over Nederlanders. Uh, nou ja, maar dan zou het over de Dutch gaan. De Dutch. Uh, er is een iemand aan de telefoon met een uh, Tsjechische vriendin. Hallo? Ja, Martijn en ik kom ook uit Helmond toevallig. Ja, nou dat ken je, dan oh, maar... weet je het wel hè? Nou, dan weet hij het beter in ieder geval. Ja, ja, ik ben in ik ben Helmond geboren, maar mijn ouders komen niet van Helmond. Daarom praat ik niet als een echte Helmonder. Maar uh, ik heb een Tsjechische vriendin en uh, daar heb ik al vijf jaar een relatie mee. Die komt uit Brno, die woont bij mij in Helmond. En die heeft u een denk, beetje ingedurgerd? Uh, die ben ik in België tegengekomen zes jaar geleden. Maar wij gaan twee keer per jaar nog naar Tsjechië. Daar is een en een dorpje buiten Breno. Ja, maar, ja, maar vertelt wat, u dus, wat heeft dit te maken met de discussie? Vertel eens. Nou, daar hebben we een camping waar allemaal Nederlanders komen in dat dorpje, Betiska. En daar staan Nederlanders dan in dat dorp nogal bekend dat ze nogal pinnig zijn. Oh. Want Tsjechië staat er onbekend, dat natuurlijk de prijzen een stuk lager zijn dan in Nederland... ...vooral op het platteland. En dan komen juist allemaal van die Nederlanders die, ja, die, die daar komen... ...omdat het al lekker goedkoop en voordelig is. En die Tsjechen die maken daar allemaal grappen over. Oh, wat zijn die Nederlanders toch zo pinnig? En terwijl ze allemaal terwijl ze, uh, zo goed zwaarders verdienen in Nederland... ...en dan komen ze toch nog met van die kleine auto's aan die ja, ja. En, ...en geven ze bijna geen fooi en... Uh, Bestellen ze altijd het goedkoopste voor het goedkoopste en dan vinden het Tsjechen nogal apart. En ze hebben, dus, helemaal, ze hebben dus geen respect voor de Tsjechen, ze hebben geen interesse in, geen interesse in de Tsjechen. Ze willen het ja, alleen maar zijn niet, omdat het zo goedkoop is. Zeg dat zeg ik niet, dat zijn uw woorden. Ik zeg. Ja, maar ik ben nee, ook bot. Nee, dat nee zo maar Jij is komt het nou uit Helmond, jij moet het juist zo goed weten. Ja, nee, nee, nee, maar. Nee, maar ik, ik weet niet. Nee, ik, ben, ik, heb, ik heb zelf een hekel aan Nederlanders die het altijd beter denken te weten. Want daar eh, irriteer ik mij altijd aan in het buitenland. Al die Nederlanders die altijd, alles beter weten. Ja, daar, daar hadden we, hadden we ik het al over. U, wat, er... ik, ik vind, wat zeg je? Nee, daar hadden we het net ook al over. Ik dank jou voor ja. jouw observatie uit Tsjechië en Brno. We hebben Chuck aan de lijn en dat is een expert. Vertel, Chuck. Goeiedag, ik woon uh, nu hier in Nederland al 12 jaar. Ik heb ook in Duitsland gewoond en in uh, veel delen van Amerika. En ik zou zeggen, het is net zo divers hier als, als alle andere landen waar ik geweest ben. Het is, het is niet Nederlanders zijn dit of dat, jullie zijn. We zijn allemaal dezelfde. Je, je hebt alle types hier. Gelukkig. We, ah, zijn, we zijn dus eigenlijk allemaal maar gewoon mensen, Nederlanders. Net, net zo divers als de rest van de wereld. Oh, wat een opluchting, Chuck en, en daarom, blijf, daarom blijf jij ook hier ah, ik vind ik ben ik zou zeggen dat, dat ik vind de, die, die, die, die um, hoe je hier werkt met de cao en alles dat voelt in mij ietsje meer secure ietsje meer veilig uh, met, uh, met mijn werk ik weet dat morgen heb ik een contract kom ik uh, naar werk en ik kan niet zo makkelijk uh, weggestuurd worden maar zoveel als, uh, als gedrag gaat vind ik het gewoon gewoon ja, want u zegt eigenlijk ja. dat u. Want er wordt ook vaak geklaagd over de bureaucratie in Nederland, maar ik hoor Chuck dus zeggen goed geregeld. Ja, maar in Amerika is ook uh, heel veel uh, geklaagd over bureaucratie. Even vannacht trouwens nog, vannacht nog naar Obama gekeken en, en Romney. Nee, ik zou eerlijk zeggen, nee. Ik moet in de ochtend werken. Ik ja, kan natuurlijk. Ik zal zo wat op blijven. Nee, nee, Dankjewel <laughs> je Dankjewel Chuck. Um, okay, bak, wat bak, vindt ik, u daarvan, deze nou, Jacob Vossen-Grad? Meneer, meneer Chuck is al twaalf jaar in ons ja? midden. Dus die heeft ons beter leren kennen natuurlijk... dan ja. de mensen die maar een paar jaar blijven. Die eigenlijk vaak het laatste jaar alweer geestelijk bezig zijn met het vertrek. Hè? Dus ja. die hebben een wat andere blik... dan de, de die-hards uh, die hier blijven. Maar u bent een opleider. Deze is blijkbaar ja. heel goed opgeleid. Deze is heel goed opgeleid. En, en is daar zelf mee doorgegaan... Hè? nadat uh, de, de, de training afgelopen was. Ja. Ja. Ja. Nu ja. even de grote kwestie van de afgelopen jaren. Ook over de verharding en de verhuftering in Nederland. Ja. Politieke klimaat, PVV en zo. Ja. Uh, die zijn uh, nu wat minder prominent aanwezig in Den Haag. Uh, toch heeft Nederlander beeld een klap gekregen daardoor. Vooral door Nederlanders die onlangs mij nog in Amerika vroegen... What the hell is going on there? Ja, ja. Wat, ga, wat is ja, eraan gaande? Ja. Nou, verhuftering kunnen experts niet waarnemen. Want dat is een proces wat wij vooral zien. Hè, dat het steeds erger wordt, zoals die meneer die klaagt over de jongeren. Maar uh, ja, de hele kwestie fortuin en wilders... en tussendoor even verdonken en zo, dat trekt... Ja, de aandacht van de journalistiek ook. Dus dat komt in de pers. Is het alleen maar een mediaverhaal dus? van die Nou, niet alleen maar. Maar het, wordt, het, het is wel door Nederland. de media afgeroomd en, en uh, gepubliceerd. Ja, ja, terwijl verhuftering is een maatschappelijke trend. Sjaak ja, Nee, nou ja, kijk, die verhuftering komt natuurlijk ook ergens vandaan. Want die komt voort uit een ontevredenheid. Of misschien wel een leeghoofdigheid, uh, zou je zeggen, ja. bij de huidige jeugd. Maar die komt natuurlijk ergens vandaan. Maar mensen herkennen zich niet meer in hun land natuurlijk. Hè? Mensen, de PVV je... had een fors electoraat. De hoop mensen hebben gewoon het idee dat de visite de baas in huis is geworden. Hoe je het ook went of keert. Mm -hmm. Ja, en daar zou je toch iets mee moeten doen met dat gegeven. Met dat gevoel. En dat is ja ook een proces. Als we daar niet met z'n allen bovenop gaan zitten, dan gaat het natuurlijk vaak. Maar was dat gevoel terecht over die visite... Of is het nou, een bottenopmerking? Nee, al? nee het, is, het is wel weer een typische bottenopmerking misschien. Maar er zit het het wel een keer van waarheid hier. Het is <laughs> ja, natuurlijk, het, als je in de grote steden gaat kijken. Daar ja, het is, het is, zijn natuurlijk dingen aan de hand. Daar moet je gaan bovenop zitten. Anders gaat het helemaal fout. Jacob, ik, ik woon zelf in Amsterdam. Dus ik weet best wat bedoeld wordt. Maar wat ik zie is dat Nederlanders te weinig. En dat refereert aan die trots waar we het net over hadden. Uh, te weinig. Wij spreken te koop lopen met jongens, dit is een goed land. Ja. Wij verwachten een soort stilzwijgen. We lopen alleen met de zeiken. Nou, dat zijn uw woorden om die meneer weer te citeren. Maar uh, wij, we verkopen ons land niet goed genoeg. We zijn niet blij met onszelf. Nee, mevrouw Isabel van Tuin, mevrouw van Adel, die zomaar inbelt... Nou, dit... Dit is al meteen een hele uh, goede binnenkomer. Maar mijn voornaam heeft twee L'en en de achternaam heeft twee L'en. Maar de reden dat ik bel is omdat het me als, en dat vind ik veel belangrijker, als halve Belg. Belgische moeder. Dus ik was een halve allochtoon, zoals ik het al jaren geleden uh, noemde. Um, ik herken veel in dit verhaal. Ik ben dus opgegroeid in Nederland, in het oosten van het land... Maar ik had verschillende handicaps, omdat ik, nou ja... Uh, mijn tongval was Frans, dus dat was anders. Dus daar werd ik belachelijk gemaakt op school. Liefst nog door leraren, 70 jaren. Ik kwam de vuilnisbank voorbij, dan uh, werd er gezegd... Kijk, daar gaat je vader. Want van adel zijn kon toen helemaal niet. En uh, wat ik opmerkelijk vind, is dat van mijn... Uh, ik heb twee broers en een zuster... Tweede van die wonen sinds nou ja, heel vroeg in hun jeugd in het buitenland. En u? Maar die zeggen: ik zou niet meer in Nederland willen wonen. En waar Precies? woont u? Ik woon in het oosten van het land. Nog steeds? Nog. Ik ben teruggegaan naar het oosten van het land. Um, misschien dat ik weer terug naar tien jaar Den Haag, ook weer in Den Haag. Maar waar het mij om gaat is dat ik al als puber op de middelbare school. ondanks dat mijn vader P van der A-burgemeester was, maar dit terzijde. Waar? In um, welke gemeente? Onder andere nog een ja. Nou ja. In ieder geval uh, dat ik um, op school al me verbaasde omdat je hè, politiek bewustzijn begint in die uh, periode... Um, dat wanneer je iets vriendelijks zei tegen een mede dan schrok men van, huh, die wil wat van me. En dat, die mentaliteit als halve Belg kende ik niet. Daarentegen... Uh, ongevraagd wordt je kritiek gegeven. Kijk, als ik u wat vraag van vindt u dat zus of zo met betrekking op mij? En u geeft me daar antwoord op. Prima. Maar het ongevraagd uh, kritiek geven is Nederlands. Het ontvangen van iets positiefs werkt erg van op. En Uw dat is wel jammer. U bent eigenlijk een soort expert in eigen land zo ja. te horen. Nou ja, ik noemde me altijd dat ik, uh, ja, een halve toon avant la lettre. Ik bedoel, uh, oh, ja. Dat, mooi gezegd. Uh, Prachtig. Maar, ja. ga, maar gaat het nu een beetje met u? Uh, dat, dat, ik bedoel ik, dat bedoel ik niet ik is niet het omdat van... ik gewoon wegrend heb van de radio. Maar het gaat goed met mij. Nou, daar zijn we blij om. Ja. Maar dank u wel. Maar het gaat nog steeds door, blijkbaar. Maar u heeft, zich, nou ja, u heeft zich kunnen tegenwapenen. Maar uh, is het in en hoef ik niet meer kijken? Ik kan ook wel zo je gaan praten. Weet je wel, zo geen probleem. Oh, dit maar, kent u ook nog wel. moest ik me al. Hè, ik bedoel, ik ben. Uh, als voorbeeld, uh, ik zal een heel kort voorbeeld. Een, een leraar geschiedenis die me voor de klas haalde en een vraag stelde die ik uiteraard niet wist. En dan uh, zei: van Oh, zijn we zo verarmd dat we er geen krant meer op na, uh, houden. Altijd te kakker worden gezet, puur op basis van het feit Thomas. dat het van Adel was, anders was. Yeah. Burgmeisjeskind, nou moet ik het nog verder invullen? U moet een nee, dank... boek schrijven, mevrouw. Ja, er zit, <laughs> een, boek in. Er zit een boek in. Eh, dank u wel. Ja, dat is eh, een van mijn voorouders. En eh, dat is? Belle van Zuilen. Ah, oh. oh. oh. nou kijk. Nou, dat, dat dan, u uh, het ook. Nou is het wel het duidelijk. Het al, al en het gedaan. Dat was ook een vrouw die van zich afbeet. Doet u hetzelfde en blijf bellen. Net als ja. Rinus. Rinus, wat heb jij op je lever? Ja, goedemorgen. Um, ik ben kunstenaar en zit vrij veel in het, uh, in het buitenland. En het grappige is dat ik afgelopen weekend deze discussie heb gevoerd met een, uh, een aantal Parijzenaars. En het wonderlijke is dat die mensen dus eigenlijk Parijs uit willen, omdat ze precies hetzelfde denken over de mensen in Frankrijk als dat nu blijkt uit uw uitzending in uh, dat Nederland over Nederland Nederland Moet je Fransen over, Frans over Parijzenaars horen? Exactement. Ja, precies. Nou, dat bedoel ik. Dus het is eigenlijk... Het, het, ik denk ook wat er ook al eerder aangegeven werd. Het is Door Chuck. Een, uh, we zijn mensen. Maar het is allemaal, en we denken hetzelfde, allemaal, allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. En we maar al het 99, met, 90% wel, maar die 1% niet. Maar is ja, het, Jacob, nou, Jacob Vossen-Tuin nuanceert het dus. Uh, Rines, jij uh, maakt ook dat onderscheid wel. Jawel, zeker. Ik bedoel, het is tuurlijk, dus, het, het is, ik, ik erger mij ook altijd vreselijk als ik uh, um, een, een groep dronken jongeren Nederlanders in Parijs zie rondjouwen in, uh, in de binnenstad. Een hoop herrie. Maar aan de andere kant is het zo, ik zat in de metro en er komt een groep uh, uh, Franse jongeren die dronken zijn. Nou, dan denk ik bij mezelf van, het is nog niet zo slecht in Nederland. We denken dat allemaal wel en inderdaad wat ook al aangegeven werd, wij klagen graag. Dat is wel een punt. Bij maar ook Fransen ook hoor. Veel, dus. Die klagen zeker. Ja. Nee, maar goed, mijn Frans is niet zo vloeiend als mijn Nederlands. Dus dat ontgaat mij soms een klein beetje. Maar um, het is waar. Het, het, het blijft allemaal een klein beetje hetzelfde. En we moeten het nuanceren. En, of als je kijkt, het gras is altijd groener aan de overkant, hè? Ja, ja. Rienus, dank je. Ja. Dank je. Even naar de afsluiting van de uitzending langs Of als er meer bellers zijn voor 0800 uh, 1121, kan ook nog. Dit leeft, dit leeft, ja. dit onderwerp dit leeft, oh. Omdat wij leven ja, het, Om het, het even het heel het kort aan te vallen. En ook omdat we nog met elkaar moeten leven ook. Ja, precies. En, nee, maar het is, het leeft inderdaad natuurlijk ja. het, door de, de EU eh, aan de, vanaf de buitenkant... en door de multiculturele samenleving vanaf de binnenkant... voelen Nederlanders zich als het ware beklemd van... ja, maar wie zijn wij dan? En daar zijn we... Onderhand trouwens alweer twintig jaar of zo erg actief mee bezig. En, en we moeten ook onvermijdelijk, is de conclusie van uw boek... Jacob Vossenstein, ja. pas op Nederlanders. We moeten met elkaar leven. Want die samenleving verandert hoe dan ook. Ja. De Ondanks we, Europese Landen zijn een aflopende zaak, zou ik bijna zeggen. Met globalisering. Landen Dat kun... lopen af, maar mensen niet. Ja, nazistaten, mensen niet natuurlijk. Maar... Uh... Ja, de, de, eigenlijk is het hele onderscheid tussen Nederlanders en buitenlanders... aan het verdampen, sowieso binnen Europa, maar ook omdat we honderdduizenden buitenlanders nodig hebben... niet alleen wij, maar ja, alle oké. landen hebben die nodig... om de jobs te vullen die we zelf niet kunnen. Ja. En Nederland in toenemende mate. In toenemende mate. De dus winterbanden zullen... worden erop gelegd door de Polen. Hè? De winterbanden worden nu Polen worden speciaal ja. in Nederland ja, de nou, winterbanden. Die zijn onder ook heel goed in winter. De, de Poolse visite, zeg jij, die deugt eigenlijk wel. Ja, uh, tijdelijk. Voor de winterbanden. Als ze tijdelijk zijn. Tijdelijk is iedereen welkom, zeg ik altijd. <laughs> Misschien is dat <laughs> vice versa ook zo, hè? dat weet je niet. Pas op, Nederland was het onderwerp en het blijkt te leven. Wij blijven het onderzoeken met Lijn 1. Een ongewoon programma gemaakt door opmerkelijke Nederlanders... als Barbara van der Klis, Rien Aarts, Mario Zuilen, Fatima Baya, Bas Ginghuis, Hans Twint, Mama, Mama, Mama Zaroer en Marien Albertsboer aan de knoppen. Morgen weer een ongewone uitzending van Lijn 1.